Waterwagens, met het nms Journaal. De politie roept alle mannen in Landgraaf op om mee te doen aan het DNA-onderzoek in de zaak Nikki Verstappen. Gisteren lekte al uit dat dit onderzoek fors wordt uitgebreid. In totaal worden 21.500 mannen tussen de 18 en 75 jaar opgeroepen. Behalve in Landgraaf gaat het om mannen in Heerlen, Brunsem en Heibloem, het dorp waar Nikki Verstappen woonde. Het lichaam van het jongetje van 11 werd in augustus 1998 op de Brunsemer heide gevonden. Het DNA-onderzoek begint op 24 februari. De politie heeft er drie weken vooruit getrokken. In Schijndel is vanochtend vroeg een jongen van 17 opgepakt voor het leggen van een kei op de weg... waardoor in juni vorig jaar een vrouw van 32 ernstig gewond raakte. Mogelijk kan kansen nooit meer lopen. Het slachtoffer reed in de nacht over de kei in Schijndel, kreeg een klapband en botste tegen een boom. Bij de kei waren DNA-sporen gevonden van de mogelijke verdachten.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 De Utrechtse aartsbisschop Eijk wil dat de paus een duidelijk standpunt inneemt... over de vraag of hertrouwde katholieken de hostie mogen ontvangen. In een interview in Trouw zegt Eik dat de paus hierover onduidelijkheid laat bestaan. Eijk zelf vindt dat katholieken niet mogen hertrouwen... als de scheiding niet aan de kerkelijke rechter is voorgelegd. Het weer nog hier en daar mist die lost in de loop van de ochtend op. Het blijft wel bewolkt, alleen in het westen breekt de zon wat vaker door. Het wordt vandaag 7 tot 9 graden.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 it out Touch it Nou luister, wat gezellig. Welkom terug bij twee uur van de Boys Are Back in Town. En dat zijn ze, hè? We zijn uh, helemaal terug, Willem. En uh, ik heb een artikeltje, of een artikeltje, een interviewtje uh, vanuit de strandtent. En het gaat allemaal over de winter in Zandvoort. Oh? Wist je niet dat het winter was? Je dacht dat het herfst was? Ik, kijk, ik kijk naar buiten en, en, en ik zal je vertellen, ik heb uh, mijn korte broekje alweer uit de kast gehaald, zeg ja. maar. Ja. Ik ben erg nieuwsgierig wat, uh, wat daar wordt besproken in die strandtent. Zullen we er even naar luisteren? Ja, dat is goed. Zo, huidig, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met je? Ja, goed? Verlang je al naar de lente? We kijken er naar uit. Te ja. rustig of? Uh... Ja, het moet weer gaan bruisen en uh, nee. mensen om ons heen. En ook een keer andere koppen dan uh, degene die je altijd ziet. Ja? ja. Veelzelfde publiek, of? Uh... Nou, met name uh, collega's. Oh. En, uh... <laughs> Wat doe je nou zo uh, tijdens de winter? Wat ik niet afkrijg in de zomer, dat bewaar ik voor de winter. En dan ga je met leveranciers spreken. Je gaat uh, ideeën die je in de zomer opdoet, ja. die ga je in de winter uitwerken. Kijk, kijk we hebben nu hier supermoderne keukenschermen waar we gebruik van maken. Ja. En, uh, dus we zijn helemaal van de bonnetjes afgestapt. En we doen alles digitaal in de keuken. Ja. Dat zorgt voor veel meer snelheid in de zomer. Ja, en dat soort dingen, daar kom je in de zomer kom je tegen. En dan ga je in de winter over nadenken en dan probeer je het voor de zomer nog in te voeren. Bram is uh, leerling ja. Hè? Ja. en uh, hij is nu aan het oefenen met de haringsnijder, Dus is nu ook meer de tijd voor. En nu kan hij nog lekker zijn gang gaan en van de zomer verwacht ik dat hij het vijf keer zo snel doet. Maar dan heb je nu nog even de gelegenheid voor hem te oefenen. Ja, <laughs> verder helemaal geen druk hoor. Nee hoor. <laughs> nou, dit is mijn vader. Toen u hier met de scepter zwaaide, hoe waren die winters toen, wat deed u toen? Nou, dat was heel anders. Dan hadden we een seizoensgebonden paviljoen. 1 november moest je weg zijn. En dan gingen ze weer rijden. En dan zeiden ze dus in het dorp, in de Dat een zei wat anders dan de ander. Maar wij zeiden altijd, ze zijn weer aan het rijden. Ja. Met andere woorden, ze donderstralen weer op. We krijgen weer rust. Ja, dus de strandtent, uw strandtent ging dicht vroeger. Ja. Gewoon ja. weg. Ja. ja, helemaal weg. En wat deed u toen dan tijdens die wintermaanden? Nou, dan ging je accu oplaaien. Uh, nou, ik ben afgelopen november ben ik vader geworden voor het eerst. Oh, kijk. Dus uh, de timing uh, kon niet beter. Ja. Dus ik heb ook lekker van mijn zoon kunnen genieten en van mijn vrouw. Bewust getimed. Uh, niet helemaal bewust, maar het komt wel mooi uit zo. Die paar Duitsers die er komen, hè? Uh, graven ze nou ook kuilen in de winter? Uh, ik, heb het, mm, ik heb ze er nog niet op kunnen betrappen. Ja, en op naar de zomer maar we gaan weer, voor het ah, weet ben je voor twee hè? Ja. ja, je moet. Ehm, hoe zijn we in ook De tijd gaat snel, gebruik hem wel. Oké, okay. ik kan over meer mogen. Oké. Ja, dat was rechtstreeks vanuit uh, Talassa in Zandvoort. Ja. Het okay. ja. Staat op RTV Noord Holland voor de mensen die het uh, willen uh, terugzien, want daar uh, staat ook een filmpje bij. Dus gewoon uh, uh, googelen of gewoon uh, intypen uh, nhniels.nl. Dat betekent noord Komt u op de site. Typt u bij zandwoord in en dan vindt u dit fragmentje leuk. Hè? Ik vind het hartstikke ja, leuk. En het, het, is... het is wel weer een beetje het begin van het seizoen. Hè. Ik heb ja. al zoiets van jongens, kom maar. Ja. Maar Telassa blijft dus ook het hele seizoen doorstaan nu. Hè? Ja, ja, ja. Vroeger, vroeger, ik hoorde net in het vertellen in het interview, ja. dat het werd opgebroken. Hè? Het lijkt me een, een heel gedoe hoor, als je zo'n strampe voeldoen hebt. Ja. Ja. Je moet aan het eind van het seizoen het allemaal weer inlaaien en zo afbreken. En, en, en. Ja, eerst afbreken, dan inlaaien natuurlijk. Heel vaak, heel vaak is die volgorde beter. <laughs> beter ja. Ja. Ja, ja. Maar in ieder geval, daar waar ik mee wil zeggen, dan, dan uh, heb je alles in, in een loods opgeslagen... En dan begint dat weer op te klaren en dan kan je alles natuurlijk uithalen en weer terugzetten. Ik eigenlijk. weet dat er in uh, Zandvoort is altijd een strandtent geweest en uh, die was zo klein. Ja. Daar hadden ze één dag nodig om af te breken en in, en eh, weer op te bouwen in één dag. In één dag. Ja, dat is eh. zo'n speciaal uh, strandtent, en, uh, noem ze een noemen ze ding, een wigwam. Een, oh, een wigwam. Oké, okay. okay. Was erg krap, hè? Behoorlijk. Ja. Hey, maar hoe heette ze ook alweer?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 you bring cheap never cheap i'll sing you songs till you're asleep when you've gone upstairs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 song for you Jennifer. Ja, The Beautiful South en uh, Songs for Whoever. En ik ben, ik ben de naam vergeten. Hoe heet het nou toch weer? ja, ik ben het ook even kwijt. Dora. Dora. Dora. Oh, Dora. Ja, ja Dora is weg, hè? Dora zit, uh, Dora. Als het goed is, ze is op weg naar Schiphol. En. Uh, naar Schiphol? Ja, ze is naar Mexico. Oh ja, dat is waar ook, ja. En, uh, ja. Ik snap niet wat ze in Mexico zoekt, hoor. Maar ja, goed. Uh, nou, uh, uh, uh, uh, die hoge tonen, die hoge noten gaat ze daar leren zingen, hè? Waarschijnlijk wel. Ja, ja. Want ik zeg daarna, ik zeg maar, uh, wat trek jou nou, Mexico, wat trek jou daar nou? Dan zegt ze, ja, de binnenboel, de buitenboel. Zeg en, Willem, ja? nou je het over uh, Mexico hebben. Mexico. Uh, uh, wat zijn nou uh, bij voorkeur de landen, mm -hmm. of het land, ja. misschien is het één land. Ja. Waar jij bij voorkeur met jouw vriendin heen gaat als je op vakantie gaat? Ik neem de hele familie gaat. mee. Oh toch? Ik neem de hele familie mee. Ja. ja. Maar welk land kies je nou uh, voor? Een hoop mensen die zullen denken Jamaica. Jamaica. Dat... Omdat jij uh, iets met reggae uh, hebt, ook natuurlijk. Hè? Ja, gehoor, gehoor, nou gehoor. ja, ik heb in, die, in, in, in die zin heb ik wat met reggae. Als ik bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moet om, uh, om bloed te geven, zeg maar. Want er gebeurt wel eens hè, dat ja. je dat moet. Dan ja. prikken ze die naald erin, maar dan hoor je eerst muziek. Ja. En dan pas. Uh, oh ja, dat is ook Ja, oh, ik, ik, ik weet van de, de, de hulppost in Haarlem uh, Zuid, zeg maar. Ja. Uh, uh, het ziekenhuis in Schalkwijk. Daar, als ze jou aanzien komen, dan denken ze: van hé, hey, er komt muziek aan. Ja, muziek. Ja. ja. Ja, En dan inderdaad. klinkt ze dan ook als muziek in de En dan zien ze, zeggen ze van, maar we zien zijn gezicht niet. En dan zegt een ander, die zegt dan, ja, maar dat komt. Hij heeft een plaat voor zijn kop. <lacht> maar, Willem. Ja, jongens. Ze beschouwen jou wel als koning liefde. Echt waar? Echt waar. Dat uh, heb ik gehoord uit betrouwbare begonnen Ja, waar, in, in België zeker? Nee, nee hier in, in het ziekenhuis in Haarlem-Zuid. Echt waar? Als jij daar komt om bloed te geven, dan komt koning liefde aan. Ik, uh, ik zal er eens op letten, eigenlijk. Ja. ja. Nou, en dat klinkt dan zo ongeveer, toch? De tijd reflecteren, le bilan, zijn ik blij waar dat ik naast in het leven twijfels vraag stellen en blijven leren, fouten goed maken en het tijd probeer ik keren Want ik heb gekwitst, belogen, vals bespeeld, ik moest nog verleren over vrouwen in respect Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal pirana's, maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, Allia's. Liefde, abstract begrip, onzeker en ver te houden van ook genoeg moed hebben, schat vergeven je het mij geleerd wat kwijt te het lijf is het te precieus om te zeggen, je m'en fout. Kanaal je geven wat te bidden Kan Kanaal je mag zeggen, twijfel je dat kwijt. Ik, ik heb zitten marchanderen, op hoort u Om met de liefde onderhandelden Stil te ik stilte haast u, ik pliek wat om mijn memoires. Denk aan alle mannen die zich in mijn borst kazen ja, bouwt. Ik zie een vriendschap, nog geld, even levend dicht. Moet ik blosierend doork stof van verkleurd papier. ja zo goda de kamer in gang En ontgroeiden ook de leefstijl Dat is normaal Ik ging zowel met de zotstijl als de de legionaire Jeugd van de stad Verhalen van de waken ik Je echt hoe van belang Dat ze voor mij waren Want ze hebben me meten gevormd Tot wie ik na ben Ik volg de wijsheid luister naar zijn wilde Keuzes maken Zaken die bij het leven horen Kan alleen maar geven Wat te bieden Kan alleen maar zien I'm not a man, I'm not a man, I'm not I'm maar stilt hier. Maar ik krijg ze niet te pakken Je moet rust Verstop zich achter verwarring Ach, hoe en ik na En ik weet nog altijd van hier De die Ik probeer te laten Zit er nog geld in Ik maak steeds fout Paradijs dat ik zin Ik hoop dat ik de mensen rondom mij Toch ook iets goed te bieden en De woorden dat ik word Hoe meer woorden dat ik kan delen En maak dat toch juist Het ware geluk wezen Kan alleen maar geven Wat te bieden Kan alleen maar zien. Wanneer je dat kwijt, ik heb zin te maar staan rijden. Op hoogte niet, nog met je liefde onderaan de hoek kan alleen maar jij werken. Ja, ik vind het toch wel een eer dat ik uh, koning liefde genoemd word. Het, ja. is wel, uh, het is wel een eer. En deze meneer eigenlijk. die heeft problemen. Duidelijk problemen, want dat begon al op de lagere school met hem hoor. Mm -hmm. Dat hij nauwelijks Nederlands kon eigenlijk. Kun je uitverstaan wat hij allemaal zegt die kik? Ja, maar menneke, maar, maar, ik spreek het. Yes, maar, <laughs> ja, maar wat, ja. wat is dit voor dialect dan? Dus, uh, want, dus, dus, uh, dit, uh, het dialect zelf komt uit Antwerpen. Het uit... is boven Antwerpen, ja. Echt waar? Ja, ja, ja. Het is Vlaams, hè, wat je hoort. Is het Vlaams? dat Vlaams? Ja, ja dan, zeg jij, dan zeggen ze altijd van... die Hollanders, die weten alles... maar ja. de Belgen, die weten ook een hoop, hoor. Willem, even tijd voor een experiment. Oh, dat, is, oh wacht dat is, even, wacht even. Dat, even ho, ho, ho, dat, is niet geweest, dat is niet een orgel... wat, uh, wat, wat het te begeven heeft, of zo. Dat is ook nee, een experiment. Dat is ook een experiment, ja, Maar gebeurt maar, dan, uh, nee. Ik heb het over een, een interview met Wim Zonneveld. Ja. En dat is... Uh, uh, in 1973 heeft hij dat gehad... met Jack van Kollenburg. Geen idee wie het is... Ja, je kent Jacques van Kollenburg toch wel? Nee. Oh ja, natuurlijk Jacques. Dat bedoel ik. Ja, ja hij. Is. Ja, die ja. van die oude van Kollenburg. Daar is de zoon van, geloof ik. Ja ja, ja. ja, ja. Nou, in ieder geval, maar die, die heeft dus een interview met Wim Zonneveld. op 6 november 1973 Dorf, is dat plaatsgevonden. Met vaste. Die iedereen in Nederland. Er is hij al. Oh, er is hij al. Nou, we gaan even naar luisteren. Waterverf oh, en niet op reageren, Lena zoals hij dan naderhand in de Tea room Tango het ben je betanderd, bij je belazerd, algemeen populair zou maken. Willem Parel werd ook een film en het werd een flop. En het is in dit verband wel curieus om op te merken dat ook zijn laatste film op de Hollandse tour het niet heeft gedaan. En hoe erg hij zich de slechte kritieken daarop heeft aangetrokken, dat zullen we nooit weten. Misschien dat zijn dierbare vrienden Huub en Friso het wel weten. Uh, Wim kon daar luchtigjes overheen lopen en zei, nou ja, je moet een flop ook kunnen halen, die moet je incalculeren. Ik heb altijd flops gehad, uh, My Fair Lady, dat uh, kreeg ook verschrikkelijk slechte kritieken. Het was toch 700 voorstellingen lang uitverkocht. Maar de kritieken in dit laatste geval waren dusdanig heftig. En eigenlijk ook een beetje al te scherp voor een zo groot man als Sonneveld. Dat we toch moeten aannemen dat hij zich verschrikkelijk veel hiervan heeft aangetrokken. Het is aardig om nog eens even terug te grijpen naar een vraaggesprek... dat hij ruim vier maanden geleden met zaak van Kolenburg van de KRO heeft gevoerd... en waarin hij over de tijd van vroeger een oprecht woord sprak. Er is ook een uitspraak van u bekend. Uh, ik voel me soms meer Europeaan als Hollandig. O oh ja, dat heb ik altijd gevoeld, ja. ja? Ik zou overal kunnen wonen, ja. Komt u dat omschrijven? Uh, waarom? Nou, ik heb nooit verlangens. naar. Toen ik in Amerika zat, had ik een enorm verlangen naar Europa... maar nooit naar Afsluitdijk of nooit naar Amsterdam. Nooit. Nee, nee, nee. nee. Ik woon trouwens niet graag in een grote stad. Maar... Was u vroeger als, als in de jeugd ook een buitenbeentje al een beetje thuis? Ja, ja, ja. ja. Ik vroeg me altijd af uh, of ik wel een echt kind van mijn vader was. Ja. Op zondagmiddag heb ik eens een hele bureau ondersteboven gehaald... om te weten of er niet ergens een briefje lag waarin stond... <lacht> Ja, natuurlijk als je heel jong bent, dan verbeeld je altijd dat je een koningskind bent of zo. Maar in elk geval, dat vroeg ik ook aan mijn vader. Mijn vader zei toen, als je veertien bent, zou ik je vertellen. Toen was ik veertien, vertelde ik ben, ontzettende conflicten met mijn vader gaat daarover. Ik bedoel, dat was onderbewust, was dat het vonk van het conflict tussen mijn vader en mij. Heeft dat later ook een rol gespeeld bij uw openingsliedje van een van uw shows? Nee, nee, nee, nee, want nee. dat is gewoon gefantaseerde onzin. Dat is wat iedere romanschrijver ook doet. Ja. Ik heb mijn familie aangehaald. Mijn moeder heb ik bijvoorbeeld nooit gekend, die was dood toen ik vier jaar was... Ja. Ja, en toch heeft hij daar een groot brok biografie in dat openingslied gelegd... want zo is het toch wel ongeveer begonnen. Vader Gerrit, de kruidenier in de buurt van Utrecht... die had er letterlijk alles op tegen dat zijn zoon op de planken zou gaan. Ja, u hoort uh, hier het stemgeluid van uh, Willem Duis trouwens... want de LP waar, ik het, uh, waar, waar dit van afkomt. Uh, helaas een beetje een krakend geheel, hoor ik wel. Uh, ja, mag ik wel van dit jaar. Ik bedoel... ja, nee. Hij is van 10 maart 1974 tot deze LP... Dat, uh, dat kun je wel horen. Ja, ja maar, maar wel leuk zijn allemaal fragmenten op met, van Wim Zorneveld. Liedjes, maar ook interviews met Wim Zorneveld. Er staat ook nog iets bij met uh, een, een gesprek tussen Wim Zorneveld en Godfried Bomals. Dat kunnen we ook wel eens in een volgende programma kunnen het ook wel eens draaien. Ja, wel, dan hebben ze nog wat te goed. Dus ja, ja, daarom. Hè. Ons trooi dan wat ja, lekkers. Ja, af en ja. toe kwam ook eens van die oude LPS tegen. Leuk. Het was gewoon even een experiment, luisteraars. Ja. Ik hoop niet dat u ons dat euvel duidt. Toch? Nou, weet je, ik, maak maar, het ik maak het goed met een stukje digitale zonneveld. Is dat goed? Digitaal? Ja. Spreek je dat ook? Ja, ja ik wel. Ja, jij spreekt ook digitaal? Ik speel digitaal. Oké, okay. ja. Turkse ook? Turkse, uh, Marokkaan. Helle! Helle! helle. <laughs> een liefdesgeschiedenis uit Den Haag. Tiram Tango.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 Ja, ik ben belijzerd. Duidelijk reden en stil hoor ik eigenlijk wel eens nu net. Ja, dat uh, jij vertelde me net <coughs> uh, buiten de buiten de uitzending om buiten het geluid. Ja. Mochten de luisteraars mochten dat ook niet horen. Nee. Dat dit dateert uit de periode van uh, Mac en Katie Ksoon en en uh, ja ja en Spooky al uh, en, en Spook, Spooky en Soe. Die kennen wel Spooky en Soe. Ja Spooky en Soe. Mac en Katie Ksoon. De uh, Katie de de ja, de, de, nou. de zangeres de tweede helft van. Nou maar nou. Want je vertelde me dat buiten de uitzending, maar nou weten de luisteraars het ook. Ja, natuurlijk. Ja, ja, want, dat want, mocht toch niet. Nou, eigenlijk wat? niet, nee. ik had ook liever niet dat je erover zou beginnen. Maar je begint daarover. dus dan maken we het ook maar even af dan. Ja. Katie, Katie ja. Kessoen, Ke van Mac en Katie Kessoen. Ze waren getrouwd, drie kinderen. Ja, ja. Kwik, kwik en kwak heen die kinderen, geloof ik. Ja. En uh, die Katie, die zingt nog steeds. Dat doet ze nog steeds, want ze zingt namelijk bij, uh, bij Roger Waters. En Roger Waters, dat is de... Bassist, gitarist-bassist van Pink Floyd. We voeren ja, Pink weet, Floyd. Wat weet je toch? Wat weet die ja. man toch ontzettend? Is toch niet te geloven? Wat weet die man toch ontzettend? Ja. Wat, is toch, is, ik ben helemaal perplex ben ik. Perplex ja, ik. Ik ben, ben helemaal triplex. Triplex ben ja, je ervan. Ik krijg er een houten kop van. Ja. ja. ja. Maar ja. je hebt vast wel weer een gezellige plaat om dat op te lossen voor ons, toch? Nou, ik heb uh, de schoondochter van Bob Marley uh, heb ik klaarstaan. Oh, maar had je er ruzie mee, of niet? Nee, niet meer. dat heb je uh, bijgelegd. Dat is helemaal bijgelegd. Oké, okay, dat is gezellig. zo Kom, komt onze, onze Hennie Rukert ook aan, luisteraars. Hennie Rukert, Rukert hij twee komt, puntjes hij boven Hij komt live in de studio. Het is, het is een, hij, heeft nou, hij heeft straks een programma, hè, die man. Uh, met wat? Tussen 12 en 2. En dan oh. nodigt, hij allemaal act, uh, gasten, nodigt, hij, nodigt hij allemaal gasten uit. Ja. Dan maakt hij een sport van, als ja. het ware. Dat is niet te geloven met die man... Maar wel gezellig allemaal natuurlijk. En gelukkig komt hij ook altijd geruisloos binnen. Nou wordt hij boos, nou wordt hij boos. Nou moeten we uitkijken. Nou de microfoon is er dicht denk ik. Goedemorgen Henny, Goedemorgen heren van het Goede Leven. Het is net de muppet show hier. Ja dat is gelukkig. Maar wel gezellig. Wel gezellig. Hoe is het. Want vorige week kwam er me nog herinneren toen was jij niet zo fit. je nog niet. Nog niet. ik heb net geprobeerd te voetballen. Ja. De voetballen. Dat, dat hield ik Zie jij in. voetballen? Nou, een <laughs> beetje, Een ja. half uurtje hield ik het vol. Ik ging eruit. Stonden er achter me oh. we met 4-2 en gewonnen met 8-4. Dat vind ik een prestatie. Of zeg, maar ik zou ja. toch willen adviseren om niet meer met de pupillen mee te voetballen. <laughs> Oké, okay, jongen. Maar het is, het is wel ja. dapper van je dat je ondanks. Uh, ja. Weer en wind, zeg maar, hè? want het was vanochtend helemaal niet zo lekker toch? Een mist ik en was zo. En zalig. En... Was het zalig? Ja. Oh. Maar dat je dat eh, ondanks de weersomstandigheden gewoon. Eh, je gaat er helemaal in. Hè? Ja, ik wel. Jij? Ja. En, nou, dat vind ik fantastisch. Want We dan hebben heb een geweldige wat... gast straks. Vertel. De voorzitter van RCH, Racing Club Heemsteden. Oh, zijn dat? RCH, Racing ja, Club Heemsteden. Ja, Heemstede. Racing Club Heemstede. ja. Dat wordt leuk hoor. Ja. ja. Zit hij nog steeds in de race? Of, uh... Ja, die zit, nog steeds in de race. die zit nog steeds in de race. Hij is al, hij is al acht jaar bestuurslid. Ja. En uh, hij is vier jaar voorzitter. Ja. En hij is naastig op zoek. Dus ik waarschuw je maar. O, jee. Ja. Naastig op zoek naar wat? Naar een opvolger. Op, op, op, <laughs> oh, <totstuk> <totstuk> nou, wij, wij, daar zijn wij ook mee bezig. Wij zijn dus bezig met een actie. Ja. Van, uh, uh, want Maria, die zit nu in Mexico. Ja. Hey, Dora, onze Dora. <totstuk> die zit nu in Mexico. Dus we moeten een, uh, een nieuwe Maria hebben. En uh, misschien kan die voorzitter dat wel doen. Nee, maar Herry verdient het nog een beetje. Ja, je wordt er hartstikke rijk van. Ja, ja, dat geloof ik toch echt niet. Hé, nee, hey, maar luister, de Koninklijke HFC. Want daar ben, je, daar, daar ben je gewoon. Volgens mij staat jouw stretchje daar of zo. Dat je daar, ja, dat je daar ook slaapt af en toe. Ja, iedere dag. Jij ja. Ja, bent er iedere dag. Ja. Uh, maar ik ben uh, ook bij Bloemendaan hoor. Dat is ook een leuke club. Mag jij daar komen dan? Ja, dan mag ik binnen. Oké, okay. heb je visum. Een... Dit jaar voor het eerst. Kijk, en voordat je het weet, beste luisteraar, neemt Henny Rukert, neemt gewoon de show over van The Boys of Bank Town. En nu grijp ik in. En dat doe ik namelijk met Lauren Hill. En de maar, maar, luister, ik heb niet eens gezegd hoe mijn gast heet. Dat mag zometeen. John Hegman. John Hegman. John Hegman, speciaal voor jou. Yo, yeah, yeah. this is Macklemore, uh, uh, well, Little Bass you know. sitting up here on Refugee. the bass. Here. While I'm on this road, I, I got my girl I, I, L. I, I, one, time, wonder, one time, one time. Hey yo, L, time. you know you got the lyrics. The lyrics. Do, do, do. I heard he sang a good song. I.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 Uh, ja, him je himself, ja, yeah. ja, je vermoordt me zachtjes met je liedje. Ja, ja, ja, ik weet het, sorry. Maar was dat niet van Roberta Flack? Uh, oorspronkelijk. Ja, oorspronkelijk wel. Later is er een, een, een, een Riefucci's uh, mix overheen gegooid door de Fucci zelf. We hebben een heel wikileaks bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. En, uh, ja. Hey, we, we hebben ook nog een collega uh, bij Zieve Zandvoort, die, die elke donderdag, meen ik, uh, heeft hij een programma. Uh, met, met live muzikanten ook hier. zingen uh, songwriters en zo. Dat is de Donnerdraal, is dat? Ja, dan heb gaat ik het over dus Jaap uh, Koper. Jaap Koper, een guest. Nee, ja. een guest. Ja. Ja, maar samen met, dat doet hij samen met Marcus van Dam. Ja, maar wat ik nou zo leuk vind, dat Jaap niet alleen maar radio maakt. Hij, hij maakt ook, hij is ook nog journalist. Ook nog? Ja, ook nog. Want hij werkt, en dat zullen misschien niet zoveel mensen weten. Of misschien al in Zandvoort wel, want iedereen kent elkaar natuurlijk. En iedereen weet ook van elkaar wat hij of zij doet. Maar Jaap, die is daar actief bij. Zandvoort.niels.nl Ik herhaal. Zandvoort. Niels.nl. Nou, Niels uit Zandvoort, als u iets wilt weten over uw eigen dorp... dan moet u zeker die site kennen en dan moet u er ook af en toe eens even gezellig naartoe... surfen, zoals dat heet. En een klein artikeltje als voorbeeld. Als het aan de voorzitter van de ondernemingsvereniging Zandvoort, Pieter Tromp, ligt... dan moet er meer verblijfstoerisme komen in Zandvoort. Regionaal Nieuwsmedium eh, Noord-Hollands Nieuws heeft deze week een rondgang gemaakt... op verschillende toeristische plekken in de provincie... Waarbij deze uh, Niels uh, Zender ook Zandvoort heeft aangedaan. Nou, als u, daar, als u dat artikel nou wilt, wilt lezen. Want ik ga het niet helemaal voorlepelen. Want u moet zelf ook nog een beetje actief blijven luisteren. Als een beetje. beetje. beetje ja, een beetje. Ja, met de lippen. beetje ja. achter dat keyboard. En een beetje uh, gewoon lekker tikken. En zo. Uh, goed voor de vingers. Dan komen de vingers los en zo. En Dan kom je helemaal los. Nee, maar je moet even, even, even surfen naar. Dus, uh, Zandvoort. Punt. Die punt is belangrijk. Niels. Zandvoort .nl, Dan kan je allemaal leuke artikelen over je eigen dorp vinden. Nou, waar vind je dat nog? Nou, uh, niet, in Vandaag, niet, niet in Amsterdam. Nee. Maar dat is een stad. Dat is een, ja, dat is een stad. Ja, ja, ja. Ja, ja maar wij, wij, wij zijn back in town. Want Zandvoort is dan weer een town. dat is een town. Maar, ja, maar town in Engels town. is ook weer stad. Dus als je, het klopt, als je wil, het klopt ja. weer helemaal. Het sluit weer, het sluit ik, weer ik, naadloos ik, sluit weer aan, Willem. Weet je, weet je wat het is? Uh, het is alsof ik naar de radio luister. Ja.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 Mijn moeder zei: dat is de radio. Ik dacht: het is een wonder. En ik kan mijn hele leven niet meer zonder dat wonder. Zijn vader ik heb ook altijd al over, ja, papa, ik lijkt zich meer op jou, zo'n kind. Ja, ja en, uh, hij en hij leek, Dank bedankt, pa, fijn gevoel is dat, ja. <laughs> ja, we krijgen koffie, luisteraar. Ja. Dat is hey, het, ik krijg we uh, worden op onze wenken bediend, dankjewel, je wel Henny een berichtje uit Canada, helemaal, uit, uh, Canada. Dat is een eind fietsen, en zwemmen, zwem, zwemmen ook, ja, ja, ja. ja. Ik ja, ja. ben ja. met de Surreplank gegaan, maar ik kwam niet verder als Harderwijk. nee Maar oh. dat nee. nee. je dan de foute richting ook, ja. Uh, ja. Wat, wat, oh ja, ja, Willem gaat nu even in Willem gaat nu even Nee, maar in gesprek um, met... ik krijg een berichtje namelijk uit Canada. En, ja? en uh, ik, ik was het vertellen, luisteraars. Ja, nee, maar goed, goed. Die, komt, die haakt even in op wat je net zei. Ja. Over uh, Zandvoort is geen dorp van goud, en dan komt die, maar een dorp van kopers. Ik vind dit zo jammer. Het is, het is heel jammer, ja. Dit is toch heel jammer? Ja, je, je, je koopt er niks voor eigenlijk. Je koopt er helemaal niks voor. Je koopt er helemaal nee, niks. Nee, nee. nee. Het is, en als je het hebt over een kassakoopje. Ja. Nou. Ja, ja, maar ze heet hier toch ook Paap, of niet? Paap is toch ja, ook een... Ja, Paap is een, een, een, een, een, een zandvoortse Zandvoort, naam. Een, een Holmberg. En de allerbekendste, dat is toch wel Zandvoort. He, IJzerhandel, ik mag geen reclame maken. Maar nee, nee. Dit, dit programma wordt niet mogelijk gemaakt door... Willem, ja. is Circus Zandvoort, ben jij de artiest? Ik wel. Echt waar, ja. <laughs> echt waar. Ik ga maar op zoek naar de rivier, denk ik. De, de, oh ja, dat is gezellig. Yeah? Ja, ja, natuurlijk. vind je mee? Ja, vind de rivier dan ook, hè? Ik, uh, find the river. Find the river, ja. We gaan ons best doen. Sir, don't be shy. You just deserves only just light years to go. Me, my thoughts are flowers through a potion storm. Um, Find the River van het uh, zeer, zeer, zeer bekende album. Uh, ja, Automatic for the People, hè? Ja, ik heb een, ik heb een buurman. Echt waar? He, jij ook? Heb jij ook een buurman? Uh, ja, ons had ik er alleen gewoond. Maar Die van mij is gynecoloog. Oh, echt waar? Ja, ja die is gynecoloog. Uh, Rotklussie, ja, ik wou eigenlijk ja, wat anders zeggen, maar dat is... Uh... Nee, doe dat meneer we Houden het netjes, want het is tenslotte een, een net radiostation. Het is een net radio. maar in ieder geval... Maar hij was laatst was hij, uh, was hij zijn gang aan het witten. Ik ben even verbaasd. Oh. Ja, door de brievenbus. Ja. Ongeloo <laughs> <laughs> Ongelooflijk eigenlijk, hè? Ja, dat deed hij door de brievenbus. Hey, uh, maar even al gekheid op een stokje, ja, Willem. Ja, ja, ja. Uh, we, we, uh, de dame van de ochtend was Marja natuurlijk, hè? onze ja. dame van de ochtend. Dat was Dora. Maar was de, de door. oude Shadows van vroeger, de Shadows, ken je die nog? Dat is de jaren zestig, ja, toen, ja. Toen, ik, toen ik nog een klein jongetje was, na nou, nou, een jaar of veertien. Toen was ik nog niet zo groot, ben nog niet zo groot, maar toen ook wel helemaal niet zo groot. Ja. En toen was ik nog jong ook. Ja. En toen kwamen er allemaal bandjes en dat waren allemaal bandjes met, met drie gitaren en een drum. Hè? Solo, ritmegitaar, basgitaar. Drie akkoordenband. Drie akkoorden bandjes. Ja. Nou ja, dat valt dan ook wel weer mee. Dat valt dan ook wel weer mee. We, we gooiden het wel vaak op een akkoordje met elkaar. Dat we, ja, doen, dat ja, ja. we bij elkaar hebben. Dat is Al meer een akkoord. Oude radio als versterker. Ja, ik, uh, ik heb er nog eentje staan trouwens. Die heb ik ooit gebruikt als een, uh, echt waar serieus, ja. een gitaarversterker. Maar ja, ja. je hebt een bandrecorder aansluiting op zin en een pick-up aansluiting. Ja, als je ja. je vergist, staat je gitaar onder stroom en het is mij gebeurd. Ik heb toen een heel andere kapsel. Ja. Ja, de... ja, het houdt wel de spanning erin, vind ik dan. Ja, het, het houdt spannend, de spanning erin. Hé, hey, luister. Ja. Uh, de Shadows, die zijn later ook vocaal zijn. Ze zich gaan uh, manifesteren. En dat deden ze in een, uh, een trio-vorm met uh, Bruce, Bruce Wells. Uh, Hank B. Marvin natuurlijk, de solo gitarist ja. uh, En daaraan toegevoegd John Ferrer. En John Ferrer was de partner van Olivia Newton-John. Wat weet jij veel? Ja, toevallig, want toen kwamen ze toevallig tegen in de Grote oh. Houtstad in Haarlem. Ze met het... hem? ja liep ja, het met Ja, ging, wel, ja, ja, ging ja. wel. Nee, maar die man die kan uh, verschrikkelijk hoog zingen. Uh, en dat vormde een uniek, een uniek duo. Die heb ik ooit ook uh, live gezien in... Uh, waar was dat ook weer? Uh, ik geloof in het rijcomplex complex in Amsterdam. Ja. Uh, ook nog met Cliff rich en, en uh, de volledige shadows toen daarbij. Olivia Newton-John was daar ook bij, dus die heb ik ook live ook horen... Uh, zingen en uh, zien zin optreden. Maar was het, was het niet donker? Al die, nee, al die nee, shadows? Nee, nee, nee, nee, dat viel nee. Zij stond wel in de schaduw hoor. Ja, ja. ja. ja bij de mannen. Nee, nee. maar uh, ze was toen nog helemaal niet zo bekend. Dat was allemaal voor de Grease-periode, zeg maar. Oh, dus, met de jong gebot, hè? Ja, ja. dus. Uh, um, ja. Maar dit is een heel mooi nummer van hun. En, en daar heb ik jou speciaal aan jou om gevraagd. En dat, dat heb ik van de week al met een brief. Moest ik dat in drie ja, vrouwen ja, ja. aanvragen. En zo. Is zo. Eerst afgewezen. Eerst afgewezen. Ja, want als jij mij in al een brief schrijft. Toen ben ik in beroep ja, gegaan. Ja, als je mij al een brief schrijft met beste Theo. Ja. Terwijl ik Willem heet. <laughs> ja. ja nou ja, van. goed. Het was wel een bruisende brief vond ik. Dus dat, dat toch. Dat viel toch voor mee? Ja, absoluut. Ja, nou, ja, ja. We gaan luisteren naar Lady of the Morning. Away and let me see the sun Just this once I beg of you And then I'm on my way Oh my lady, oh my lady Oh my lady of the morning Smile a smile for me And let me feel the glow Make it right We know that you'll be waiting Lady of the Morning, Marvin ja, maar, Wills en, ja. uh, en Farah, als ik me niet vergis. Ja, we krijgen heel veel telefoontjes nu. Dat er, hoe, hoeveel kopers wonen er in, in Zandvoort? Hoeveel, hoeveel mensen met de naam koper wonen er in Zandvoort? Zullen we er een prijsvraag van maken voor volgende nou, week? Ik heb, ik heb nog een leuk Nieltje. Vertel. Er zit vast wel een koper voor uw huis bij? Zou het? Ja, vast wel. Een koper die makelaar is. Ja, een koper die makelaar is. Ik weet het niet hoor. Zeg Willem, ja, jongen. De, de tijd nijpt, hè, maar... De wat? De tijd, die nijpt. Wat, wat is nijpt? Wat is dat? dat? Dat de tijd snel gaat en dat we nog maar heel weinig tijd hebben... om dit uur af te ronden. Want, ja, ja, ja, het is, ja, Dus we kunnen misschien nog uh, anderhalve plaatsen gaan huis. Ik denk het, maar er komt ja. een man de trap op met een, uh, een piano onder zijn arm. ja. En hij zei, zou ik iedereen een stukje kunnen spelen? Ja, de meneer die hier binnenkomt, dat, dat weet jij misschien niet. Maar, maar ik weet dat dan weer wel. Ja. Ik, ik weet gewoon erg veel. Weer. Jij weet ontzettend veel. Maar <laughs> ik ben daarom heb gewoon je ook zo'n grote hoofd. Hoofd. Maar deze meneer heeft bij de Telegraaf gewerkt als popjournalist. Dus die heeft de, de artiesten all over the world om... Oh, hij Paul is dat? Dat is hij, ja. Hij? Dat is zeker, ja, ja. ja. ja, ja. Ron, Ron, pak eens even de microfoon. Ja, Ron, rond even de microfoon. Ron, dames en heren, Ron, Ron, jawel. Ron Perkabon-Voller komt live in de uitzending. Want uh, straks natuurlijk uh, weer sportgasten. Dat doe jij ook al, uh, nou, inmiddels wel meer dan een jaar, denk ik. Lijf, je je stemmen. Uh, ja, ik heb geen idee. Ik hou het niet bij hoe lang <laughs> <laughs> ik hier al weer zit. Ja. ja, maar je doet het nog steeds met volle overgave. Absoluut. Je vindt het, vindt het ook leuk. Ja, het, ja, zeker. Hartstikke ja. leuk. Ja, ja. hoor. Dus, maar vertel eens, want hoe lang heb jij uh, als popjournalist gewerkt, ongeveer? Nou, dat zal een jaar of twintig zijn geweest, ja. Ik uh, begon op mijn, uh, wat was het, 19 negentiende zo'n beetje bij de Telegraaf. Ja. En na een paar jaar ben ik uh, overgestapt naar de kunstredactie. En daar ben ik begonnen met uh, een uh, rubriek te vullen. Het ja. was toen nog een drie-koloms rubriek ja. met de top 40 erin, Dat heette hitscore. Okay. En langzamerhand heb ik dat toen uh, uitgebreid naar een, een, een pagina en later twee pagina's in de zaterdagkrant. Ja. En dat ging uh, inderdaad over popmuziek enzovoort. Mis je en, dat uh, nog, dat werkt. Nou ja, god, ik, ik, ik lees nog regelmatig uh, recensies en uh, interviews en dat soort dingen. En ja, ja god, dat... dat Blijft natuurlijk leuk. Zeker als je zelf muziek maakt. Nou dat weet jij ook. Ja, eh, als ja toch, toch nog even dan ook snel. Want jij bent ja. ook met een goed doel bezig. En dat vind ik ja. fantastisch. Die, ja. die, die, die ziekenhuizen voor kinderen. Ja. Uh, sorry. Ziekenhuizen waarin kinderen liggen. En, en dan een muziekstudio uh, ja. creëren. Ja. Stel, Even kort. Even. Heel snel. Uh, de stichting Music Kids is dat, met ja. 1 k. Ja. Kijk op www.muziekkids.nl. Ja. Um, wat we doen is, wij bouwen inderdaad uh, studio's in ziekenhuizen. En dan is het niet een opnamestudio, maar gewoon een studio met een podium en licht en geluid. en Er staan ja. allerlei instrumenten. En kinderen die in het ziekenhuis verblijven of op bezoek komen of een dagbehandeling hebben... Kunnen daar naartoe en die kunnen daar muziek maken. Onder begeleiding zelf, wat ze maar willen. Ja. En uh, ja, dat doen we om een beetje de, de stress en de ellende... en uh, voor zo'n kind is dat natuurlijk best een, een stressvol ding... om in een ziekenhuis te verblijven. En uh, ja, je mist thuis en noem het allemaal maar op. En dat proberen we een beetje weg te halen. En ja. dat is hartstikke leuk. En muziek maken is ook heel goed uh, voor je hersenpannen... Ja, maar uh, muziek, dat onderschatten mensen wel eens. Maar muziek heeft een hele belangrijke functie uh, als het gaat om. Uh uh, om je emoties ook en zo. En als je stress hebt bijvoorbeeld. En je ja. zet er lekker een stuk muziek op. Dan, dan, dan... Zeker. Professor ja. Erik Scherder. Ja. Uh, is, een, uh, is daar heel erg mee bezig. Hè. Wat doet muziek met je brein. Ja. Hè? Ik... We, we weten ook dat bijvoorbeeld. Bij uh, uh, oudere mensen. Hè, ja. dat, uh, ja. dat die kunnen plotseling. Terwijl ze uh, dement zijn. bijvoorbeeld Allerlei liedjes nog zich herinneren. Op de piano spelen enzovoort. Ja. Dus er gebeurt iets met je hersenen. En dat is ongelooflijk goed voor je ontwikkeling. En dat is ook iets waar wij... Uh, Kinderen uh, van op de hoogte willen stellen. Ook nog even kort. Nou, misschien moet je. Er, ik weet niet hoe lang je daarvoor nodig hebt, maar, maar uh, om even kenbaar te maken hoe mensen daaraan kunnen doneren. Of hoe, hoe komen we aan, aan de middelen om dat allemaal waar te maken? Nou doen? ja, wij proberen natuurlijk uh, overal centjes vandaan te halen. En ja. dat is onder andere door donateurs. En ja. als mensen naar onze site gaan, ww.muziekids. En dan iets. Dus 1K. .nl. Ja. Dan uh, staat daar een doneerbutton en dan kunnen mensen op een hele eenvoudige wijze geld storten of via sms. Kijk, Heel simpel en uh, ik hoop dat heel veel mensen dat willen doen. Dankjewel. Hey Wij jongens. spreken elkaar straks in de, bij de sportuitzending. Absoluut. Dat en, zo. en Willem gaat uh, voor ons vast zorgen voor een stukje muziek om... Uh, om het allemaal kracht bij te zetten, wat we zojuist hoorden toch? Ja, ik zet die man even achter de piano die net met dat ding de trabbel kwam. Dus, ja. uh, <laughs> maar maar... Het, het brengt ons alweer bij de klok van 12 uur. Ja. En uh, voordat, ik, uh, ja, voordat we eigenlijk uh, er helemaal uit zijn, wil ik ja. nog, uh, iedereen even bedanken voor verzoekjes en respons. Ja. Ja. Vanuit Canada, Vladingen, Friesland weer, Limburg. Ja, helemaal gezellig, wat ik, wat, wat ik speciaal even ja. nog wil roepen, Willem: dat is dat ik jou ook wil bedanken. Rond. Nou, voor je enorme uh, spirituele inzet. Ja, maar daar uh, heb ik ben weer geleerd, helemaal, he? ja, Ik ben weer helemaal kalm geworden. Ja, en ik ben, ja, uh, ja, nu ja. ik nog. <laughs> <laughs> nee, luisteraars, we, we doen het graag en we, we vinden het heel gezellig en we hopen u ook. En uh, stem ook volgende week uh, vrijdagochtend weer op ons af. Want dan uh, gaan we gewoon weer proberen om er een feestje van te maken, toch, Willem? Ik, uh, ik doe mijn best en, uh, en, ja, en, de, en de muziek zal het niet leren, denk ik. Zo is dat. Okay. Allemaal een heel fijn weekend vast. En, maar ik ben er straks nog eventjes met uh, het sportprogramma. Althans, uh, ik, ik ga de techniek voor u verzorgen. Maar af en toe roep ik ook wel wat. Dus uh, we, we spreken elkaar straks toch Wat mij betreft tot straks. En Willem, later!